Jorinda en Jorindel Er was eens een oud kasteel die in het midden van een donker, bedrukkend bos stond. En in dat kasteel woonde een oude vee. Deze vee kon elke vorm aannemen die ze wilde. Ze ging gewoonlijk in de vorm van een uil. Of liep door het land als een kat. Maar s'nachts werd ze altijd weer de oude vorm. Oh, hoe ik wens dat ik van deze rimpels en grijze haren af kon komen. Maar dat deed ze niet. Ze bleef altijd een oude chagrijnige vee die in haar kasteel regeerde. Wanneer een jongeman binnen honderd stappen van haar kasteel kwam... kwam hij vast te staan en kon niet meer bewegen totdat zij hem vrijliet. Oh, oude vee, laat me alsjeblieft vrij. Noem mij niet oud... Ik laat je alleen gaan als je me belooft nooit meer terug te komen. Het spijt me, ik kom je nooit meer terug. Maar als er een bruid binnen die omgeving kwam, werd ze in een vogel veranderd en de vee stopte ze dan in een kooi. Er hingen 700 van deze kooien in het kasteel. Allemaal met prachtige vogels erin. Ah, mijn prachtige verzameling vogels. Hoe spectaculair. Er was een breid met de naam Jorinda. Jorendel, een herderszoon, was erg gek op haar en ze zouden al snel gaan trouwen. Oh, deze bossen zijn zo mooi, zo vredig. Ja, mijn liefste, dat zijn ze. Maar we moeten oppassen niet te dicht bij het kasteel te komen. Hahaha, <laughs> ben jij bang voor de oude vee? Jorinda rende het boud in om Jorendel te plagen. Ze bereikten de hoogste heuvel. Het was een prachtige avond. De laatste stralen van de ondergaande zon schenen helder langs de lange boomstammen op het groen wat eronder lag. En de tortelduiven koerden vanuit de hoge berken. Als dit niet hemels is, wat dan wel? Jorinda ging zitten om op adem te komen. Jorindel ging naast haar zitten. En beide voelden zich droevig. Jorindel, ik voel me niet zo goed. Ik ook niet. Ik voel me alsof ik je ga kwijtraken. Laten we naar huis gaan. Ze keken rond welke weg ze naar huis moesten nemen. En wisten niet welke weg ze moesten nemen. O oh, jee, we zijn verdwaald! De zon ging al snel onder. Jorendel keek plotseling achter zich. En zag dat ze onbewust onder de oude muren van het kasteel waren gaan zitten. Hij werd bleek van angst. Jorinda was gewoon aan het zingen. Dat is de stem van mijn Jorinda. De tortelduif zoom vanuit de wilgenboom. Elke dag, elke dag. Hij rouwde om het lot van zijn liefste maatje. Elke dag, elke dag. Toen stopte ze opeens met zingen. Jorindel keek naar haar en zag haar veranderen in een nachtegaal. Een uil met felle ogen vloog om hen heen. En de drie schreeuwden. Jorinda, nee, mijn liefste. Ik zal je redden. Jorendel kon niet bewegen afspreken. Wat is er met me en mijn Jorinda gebeurd? Is er geen weg uit deze ellende? En nu ging de zon echt onder. En de duistere nacht kwam, de uil vloog in een bosje. En even later kwam daar de oude vee uit met starende ogen. Ah, oeh. Daar is nog een nachtegaal voor mijn collectie. Ze mompelde wat in zichzelf, pakte de nachtegaal en ging weg met haar in haar hand. Arme Jorendeel zag dat de vogel weg was. Na een tijdje kwam de vee terug en zong met krakende stem... Totdat de gevangene snel is en haar lot bepaald is. Blijf daar, oh blijf. Wanneer de betovering om haar heen is... En haar heeft vastgemaakt, schreeuw je weg, schreeuw je weg. Opeens was Jorendel weer vrij. Toen viel hij op zijn knieën voor de vee en smeekte haar dat ze hem zijn geliefde Jorinda weer terug gaf. "Oh, dank je oude vee. Maak nu, alsjeblieft, mijn Jorinda weer vrij van je betovering. <laughs> Nooit. Je zal haar nooit weer zien. Maar ik zal niet zonder haar kunnen leven. Alsjeblieft, ik smeek het je. Maar de smeekbedes van Jorindel deden haar niets. En ze lachte hem gewoon uit en ging weer op pad. Hij bad, hij huilde, hij smeekte, maar het hielp allemaal niets. O oh jee, wat doe ik nu? Hoe kan ik nu naar huis gaan zonder mijn geliefde Jorinda? Omdat hij niet terug naar zijn eigen stad kon gaan, ging hij naar een onbekend dorp en ging aan het werk als een schaapsherder. Heel vaak liep hij rond en rond, zo dicht mogelijk bij het gehate kasteel als hij durfde te gaan. Maar allemaal te vergeefs, hij hoorde of zag niets van Jorinda. Is er geen hoop voor mij? Op een nacht droomde hij dat hij een prachtige paarse bloem vond... En in het midden daarvan lag een waardevolle parel. En hij droomde dat hij de bloem plukte en ermee in de hand naar het kasteel ging. En dat alles wat hij ermee aanraakte, een verflikken ophief. En dat hij zijn prachtige Jorinda terugvond en dat de oude vee bang was voor de parel. Toen hij smorgens wakker werd, was hij hoopvol. Deze droom betekende echt wel iets. Misschien kan ik alsnog mijn Jorinda vinden... Dus begon hij overal te zoeken naar de mooie bloem. En acht lange dagen zocht hij te vergeefs ernaar. Maar op de negende dag vond hij een prachtige paarse bloem. En in het midden was een grote dauwdruppel. Zo groot als een waardevolle parel. Daar ben je! Je zou me helpen mijn Jorinda te vinden. Toen plukte hij de bloem en begon dag en nacht te reizen. Totdat hij weer bij het kasteel was. Hij liep er dichterbij dan 100 passen. En kwam toch niet vast te staan zoals eerder. Hij merkte dat hij best dicht bij de deur kon komen. Jorindel was erg blij om dit te zien. Deze bloem is inderdaad magisch. Jorinda, hier kom ik! Toen hij de deur aanraakte met de bloem, sprong het open. Hij liep naar binnen via de binnenplaats en luisterde toen hij zoveel vogels hoorde zingen. Jorinda moet hier zijn. Hij bleef lopen. Uiteindelijk kwam hij bij de kamer waar de vee zat... met de 700 vogels en 700 kooien. O oh, jee, zoveel nacht te halen. Toen de vee Jorindeel zag, was ze erg kwaad en schreeuwde uit woede. Hoe durf je naar mijn kasteel te komen? Heb ik je niet gezegd nooit terug te komen? Nu zal je boeten met je leven... Ze rende om hem aan te vallen, maar kon niet dichterbij dan twee meter komen, omdat de bloem die hij vasthield zijn beveiliging was. Hij keek rond naar de vogels, maar helaas, er waren te veel nachtegalen. Waar is mijn Jorinda? Terwijl hij aan het denken was wat te doen, zag hij dat de vee een van de kooien had weggehaald en probeerde hard haar best te doen te ontsnappen via de deur. Ah, daar is ze! Hij rende haar achterna, raakte de kooi aan met de bloem en daar stond Jorinda voor hem. En gooide haar armen om Jorindel. Nee! Toen raakte hij alle andere vogels aan met de bloem en ze veranderden allemaal weer terug in hun oude vorm. Oh ja! Yay! Woehoe! Ja, dank je! Yay! En toen spetterde Jorindel de dauwdruppel op de oude vee. Tot hun verbazing veranderde ze in een nachtegaal. Jorinda pakte vlug de nachtegaal en stopte het in de kooi. Het is voorbij, oude vee. Kom, mijn liefste Jorinda, laten we naar huis gaan. En hij nam Jorinda mee naar huis, waar ze gingen trouwen... en nog lang en gelukkig leefden. En zo deden vele andere goede mannen... Wiens bruiden waren gedwongen om te zingen in de kooien van de oude vee. Het einde.